6 uur. Lotte Lewin met het NOS Journaal. Op dit moment liggen 175 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 37 op de IC. Dat is één IC-patiënt meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. kwart van alle opgenomen patiënten ligt in ziekenhuizen in de Randstad. Het coördinatiecentrum verwacht dat het aantal opgenomen patiënten komende week verder zal stijgen. Op het hoogtepunt van de crisis in april lagen er zo'n 4000 patiënten in het ziekenhuis van wie 1400 op de intensive care. De GGD heeft het vandaag een stuk drukker na de aankondiging gisteren dat personeel in de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij coronatesten. Er komen 30% meer telefoontjes binnen. Leraren en zorgmedewerkers bellen met de vraag of ze vandaag nog kunnen worden getest. Maar de voorrangsregeling gaat pas eind volgende week in. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd tussen het maken van een afspraak en het afnemen van een coronatest zo'n 72 uur.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 Dan gaat alles beter? Er is een toekomst voor ons en is staat al lang beschreven: Voor het leven, voor ons hele leven. Ik ben zo verliefd op jou. Zo verliefd op jou. Ben jij voor mij alleen? Ik kan niet denken.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 Wonder op het hoogste niveau dat jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder, mijn wonder Ben zo. Wat was die dan? hier ja, Embrace. Uit de Entertainment For You. Dutch top 5. Ja, daar kwam die vandaan op de nummer 1. En uh, ja, ik zou zeggen... allemaal weer een hele goede avond. Mijn naam is Svit Heij. En ja, tot 8 uur ben ik bij u met Entertainment For You. Vanaf de Torweg Tina. En we gaan lekker verder met uh, Blinde Kiner. En zij hebben het over Dans met mij. Kabel en natuurlijk uh, digitaal. En natuurlijk DAB plus 6A. En uh, wat gaan we doen? Even kijken hoor. Mm, ja. ja. ja, We gaan een plaatje draaien van uh, een nieuwe van Johan uh, Rode. En uh, hebben het over de laatste kus. Johan Rode, zijn allerlaatste nieuwe single. En uh, ja, we gaan lekker de, naar. Uh, ja, uh, yeah, yeah, uh, Shakira, ja, ik ben, uh, ik ben nog, uh, nog niet helemaal bij. Ja, ha, ha, ha, ha. Hallo allemaal, ik ben Bert van Bip en Bert in de naastaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hai je paraplu. Next to you, Shakira. Shakira en Addicted to You. Ja, ik zit even te kijken. En we gaan dan een uh, lekker plaatje draaien. Van, uh, ja, een lekkere gauw houden Van, uh, doe maar. En uh, hebben we over verliefd. Doe maar en smorenverliefd en... Uh, ja, ik heb iemand in, uh, in de uitzending. Dag, Petra. Petra. Ja, daar is Petra. Ja, dat ja. ben ik. <laughs> ja, ik, ik, ik, ik was even kwijt. Maar je bent ja, er, gelukkig. Ja. Hey. Ik ben keihard opnieuw over maar. <laughs> hey, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja, en uh, pas weer een nieuwe single uit. -like, dus uh, dat gaat het helemaal goed, hè? Ja, zo is het. Hé, hey, um, ja, ik, ik heb hier de, de single voor me. Eh, ik, uh, ik mis je om me heen. Is dat een beetje een persoonlijk vlak, of...? Nee, hoor. Nee, nee het is, uh, oh, gelukkig maar. Nee, nee hoor. Gelukkig niet. <laughs> nou ja, je weet het niet. Ik uh, bepaalde dingen... ja uh, hey, Soms ontstaan er, uh, ontstaat er muziek eigenlijk door de, ja, juist daardoor. Ja, dat klopt, ja. Nee, maar uh, ja, kijk, je kan, het, uh, je kan het voor alles uh, gebruiken natuurlijk, hè. Ja. En uh, ja, vooral uh, rond deze rare tijd natuurlijk. Uh, iedereen die mist wel uh, iemand om zich heen. Ja, inderdaad. Ja, nou ja, inderdaad, deze tijd. Uh, ja, er zijn er toch wel uh, wat mensen die uh, ja, ja, ontvallen, zeg maar. Ja, dat is ook zo. En door de, door de ja, vreselijke ja, virus, zeg maar. Zo, ja. zo, zo noem ik het. Ja, klopt. Ja, en ook uh, net als de mensen in, uh, in de bejaardencentra. Dat de familie niet naartoe kan, ja, dat is, uh, of dat was natuurlijk ook uh, verschrikkelijk. Ja, ja, ja, dat is inderdaad een, uh, ja, een dingetje geweest dat ik. Uh, ik, heb het, ik heb het eventjes om me heen gezien, natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat, dat uh, ja, mensen eigenlijk gewoon buiten staan. <laughs> en uh, oma of opa achter het raam staan. Het ja, is een, een rare gewaarwording, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is ook zo, ja. En uh, in de coronatijd hebben wij uh, toch wel uh, mooie optredens uh, mogen geven. Nat ja, natuurlijk buiten. Ja. En uh, ja, daar worden die mensen toch wel uh, blij van. Ja, nou ja, daar, daar doe je het voor. Ja, tuurlijk. Sorry hoor. Nee, ik kreeg even uh, een, een kriebeltje in de keel. Hey, um... Ja, dat kan hè. Dat was ook vervelend. Ja. <laughs> als, als, als het daar maar bij blijft, vind ik goed. <laughs> ja, zo is hey, en... Uh... Ja, jij vormt nog steeds een duo? Ja, klopt. Wij, uh, wij zingen nog steeds samen. En uh, wij gaan uh, ook altijd samen naar alle optredens toe. En uh, daar doen wij ook uh, ieder onze eigen solo singles. Ja. Zingen samen, Dus ja, het is uh, heel gezellig. Ja, want hij heeft ook een nieuwe single. Had ik voorbij zien komen, geloof ik. Ja. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> ja, ik moet alles een beetje in de gaten houden. Ja, dat is zeker. Het lukt niet altijd, maar ik doe mijn best. Ja. Hey, en uh, ja, is, is er bij jou wel wat, wat, wat uh, nieuws zeg maar, op de plank? Wat, uh, wat binnenkort gaat gebeuren of uit gaat komen? Of... Ja, er ligt weer uh, iets uh, nieuws te gebeuren, inderdaad. Wij, uh, ja, kijk, ik zing dan samen met Jan. En ja. wij hebben dit jaar ieder onze eigen solo uh, uitgebracht. Hebben we het over Jan Koelvoet, hè? Ja. En eigenlijk uh, zou Jan volgende week uh, bij ons in de Schouwburg uh, in het theater uh, ja, een hele mooie show geven vanwege zijn twintig jaar bestaan. Ja. Maar ja, dat kan helaas niet doorgaan. Dat is een jaar opgeschoven. Ja. En omdat er dat ook allemaal bij kwam, uh, hebben wij dit jaar geen duetsingel uitgebracht. Dus in januari uh, komt er van ons weer een mooie duetsingel. Oké, okay. Dus uh, nou, daar gaan we zeker op wachten en dan hopen we dat hij na de tijd een beetje voorbij is. Ja, dus en, en, en, en, dan, ja, dat jullie ook weer uh, lekker gezellig overal op kunnen treden. Ja, ik hoop wel, uh, en dat telt natuurlijk voor iedereen, dat dat toch weer uh, aan gaat trekken. En dat we toch weer uh, een beetje gezellige kleine feestjes uh, mogen gaan geven waar wij uh, toch weer mogen gaan zingen. Ja, inderdaad. Ja, ja, maar dit, ja ik, ik, weet, ik weet niet. Uh, jij, jij leeft er niet van. Dat, uh, nee, nee, nee, nee. Nee, jij doet het echt uh, ja, voor de hobby, zeg maar. Ja, het is een. Uh, een uitgegroeide hobby eigenlijk. Ja, ja nou ja, voor zoveel. He? Maar er zijn, ja. er zijn natuurlijk ook een hoop artiesten die, ja, die ervan moeten eten. en Die hebben toch wel een, een klein stropje. Te, om, ja, om, om het zo maar te noemen. Ja, maar ja, ik ben in de coronatijd, ik heb zelf een kapsalon. Dus ik ben ook zeven ja. weken dicht geweest. Dus ja. Ja, je weet, je, je weet er ook alles van inderdaad. Ja, daarom. Ja. Hey, ik denk dat we hem lekker tegenwoordig gaan brengen is goed. En dan mag je hem zelf aankondigen. Nou, dat is uh, helemaal leuk natuurlijk. ja. Uh, lieve luisteraars, hier is de allernieuwste single, Ik mis je om me heen, van Petra van Zunder. Een van jou, als ik s'avonds voor je ruime ik denk... Als ik hier zo in mijn eentje sta, dan voel ik mij zo hopeloos en alleen. Ik blik van jou, dat zou voor mij voldoende zijn. Wat moet Zo, dat was je dan. Petra Zundert. en ik mis je om me heen. We gaan het plaatje draaien van Ben Kramer. en voordat je gaat. Blijf er lekker bij op die 106.9, 104.5 op de kabel. En eh, zullen we nog één keer. Tot acht uur. Entertainend voor jou. Zullen we nog één keer vrolijk zijn? Zullen we de nacht omarmen?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 Voordat je gaat Voordat je gaat Wil ik nog één keer Van je zijn Zullen we nog één keer praten Nu we nog één keer Lieve schat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 voor je gaat, voor dat je gaat, wil ik nog één. Voordat je gaat, Ben Kramer. En we gaan lekker naar uh, Juan Luis Guerrera. En hij bedoelde... Uh, Borbogas de Amor. Blijf lekker bij. Tot acht uur entertainer voor jou. Goedenavond. Tengo un corazón... Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón... Que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón de impaciencia ante tu Leader blijf er lekker bij, maar in uur, natuurlijk ook de drie bereikt van Fritte. en we krijgen nog bezoek. When I Zomer, zoals ze dat noemen, recht overgevlogen uit Amerika, ba -da, ba -da, ba -da. Michael Taylor ba ba ba en Barabara. dan Barabara van Michael Halo En dat allemaal hier op die 106.9. 104.5 op de kabel. En we gaan lekker verder met een, ja, een heerlijk zwoel nummer. Van Rod Stewart. En Sometimes When We Touch. Tot 8 uur. En tot miljoen. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En zit je te eten. Eet smakelijk.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 I have to close my eyes. battling with my pride, but through all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another rider, still trapped within my truth, a hesitant prizefighter.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 But then the Stuart en sometimes when we touch. En we gaan even een lekker nummer draaien van Yves Peerlessen. Deze Zandvoortse zangen dicht bij mij.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 dan deze Zandvoortse zongen. Yves Berensen en dichter bij mij. We gaan uh, lekker naar de Indian Summer. En dit is Eros Ramazotti. En we hebben het over Sebastas Bella canzone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 Zie si potrebbe chiamarla We gaan naar Bella Cancione, hier als die waren dat de wijze woorden. We gaan naar Bertha Verbeek en jij was de liefde van mijn leven. Ja, je hebt me zoveel pijn en verdriet. Zacht en lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo bedrogen. Hoe je woorden zijn gelogen? Hoe ben jij? Alles is te laat. Ik ben ontzettend klaar Ik moet alleen staan. Jij ja, komt jezelf echt nog tegen Vond je hebt me zo betrogen je woorden zijn gelovig En Alles is te laat Ik ben ontzettend kracht Ik moet alleen staan Toasting. En uh, komt een andere tijd. En ik zie dat het uh, alweer haast 7 uur is, dus we gaan zo naar uh, het nieuws van 7 uur. En na het nieuws zijn we terug met. Uh, ja. Hoe heet het ook alweer? En af. En af. Daar gaat het in ieder geval. <laughs> ik ben even, sorry.